Een hele goede morgen, welkom in het vierde uur van de nacht op een. Straks om half zes hebben we focus op de wereld waarin we praten met twee hulpverleners. Maar er is nog een half uur mooie muziek gevuld onder andere door Bill Withers' Rumor. Maar nu eerst Bruce Hornsby en The Range. Dit is The Way It Is. Can't buy a job. change That's just the way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 faith When someone else instead of me Always seems to know the way Nummer 1978, Bill Wittes' Lovely Day. En het blijft knap hoor, dat je 18 seconden lang de noot van Day vast blijft houden. Het lijkt heel weinig, maar nee, probeer het maar eens 18 seconden lang een bepaalde toonsoort vast te houden. Dat vind ik toch echt knap. Bill Wittes deed het in 78. dus Lovely Day. Daarvoor ook nog Rumor, Am I Forgiven? En daarvoor weer zat Bruce Hornsby and the Rains, The Way It Is. Straks om half zes, Focus op de Wereld. En vandaag praat ik met Nico Smit in Nepal en Gert de Goeien in Indonesië. my mind, the love of me I felt behind As it burns through me, maybe a great thing will happen. Maybe all will see. Maybe our love will catch like fire. As it burns through me, maybe a great thing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 Down in a world well. Ze studeerde drama, maar kreeg vrij af om haar zangtalent te gaan benutten. Het was Ellie Gouding en Your Song. En uh, dat was natuurlijk een cover van, uh, van Elton John. Daarvoor ook nog de Amerikaanse band The Afters met Beautiful Love. Dat was een akoestische uitvoering. En ook nog hoorde je George Michael en Mary J. Blights met S. Zometeen focus op de wereld. Daar in een gesprek met uh, Nico Smit in Nepal en Gert de Goeie in Indonesië. Maar eerst dan plaats ja, ook eigenlijk een, een, een, een cover. Het origineel is van Marvin Gaye. Dit is de versie van Paul Jong. Wherever I lay my head, that's my home uit 83.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 time. time. Well, excuse me, guess I'm mistaking you for somebody. Voor deze games in de nacht op 1. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En vandaag praat ik met Gert de Goeien in Indonesië en Nico Smit in Nepal. En ik begin bij Nico Smit in Nepal. Dag Nico. Ja, goedemorgen. Nico, jij bent werkzaam in, in Nepal als adviseur kleinschalige bedrijvigheid en onderwijs. Dat doe je samen met je, met je vrouw Astrid. Ja, dat klopt. Je bent betrokken bij de programma's die United Mission to Nepal samen met lokale partnerorganisaties uitvoert. Ja, dat is helemaal correct. En de, de, de afgelopen maanden zijn denk ik best wel uh, spannende en drukke maanden voor jou geweest. Want er de, de werd de afgelopen maanden ook besloten of je dus na juli 2011 nog in Nepal zou blijven. Ja dat klopt. Dat heb ik in het vorige interview wat, wat over verteld. Want in die week zou er een, een besluit worden genomen. En dat is toen uh, gebeurd. Daarna waren nog wat uh, voorwaarden waar we aan moesten voldoen. En uh, dat is nu bijna helemaal uh, afgerond. En... Uh, nou, het is 99,99% ,99 zeker dat we hier na juli van dit jaar nog steeds zullen zijn voor een periode van drie jaar. Ja, en ben je, ben je blij, ben je opgelucht dat, dat jullie nog een nieuwe periode mogen blijven? Ja, ja, ja, ja. het blijft allemaal wel spannend, maar het, is, ja, het leven is gewoon niet... Uh, niet alles verzekeringen verzekering in het leven, maar dat is denk ik ook voor veel mensen in Nederland. Mm -hmm. uh, dus dat, dat is wel zo. Maar aan de andere kant zijn we wel blij dat we ons in ieder geval niet ons kunnen instellen op een periode van drie jaar. Dat is voor onszelf belangrijk en ook voor ons gezinsleven, voor onze kinderen met name, is dat uh, belangrijk. Dat ze hier gewoon een periode van drie jaar nog uh, door kunnen op de, op de school. Yeah. Want ik kan me voorstellen dat het ja. best wel een, een, een spannende tijd ook is met het gezin dan. Hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? Hadden jullie daar echt uh, nee, ook gesprekken over met, met de kinderen? Ook, van nou, wat het kan betekenen dat jullie eventueel dan naar Nederland zouden moeten? Ja, een tijd hebben we dat inderdaad, uh, toen het nog niet zeker was dat we konden blijven, hebben we met hen gepraat uh, ja, dat we terug zouden gaan naar Nederland. En was, dat, was, dat zou dan duidelijk zijn. Maar dat was dan met name naar wat voor school ze dan zouden kunnen gaan. Want onze kinderen zijn uh, beide opgegroeid in het buitenland. Uh, dus in, qua paspoort Nederlander, maar uh, in heel hun doen en laten eigenlijk niet. En uh, hun onderwijs is nu vooral ook in het Engels. Ze spreken verder wel goed Nederlands. Uh, maar ja, het zou voor hen toch wel moeilijk zijn om uh, op een school in Nederland zich weer aan te passen. Dus we hebben toen gekeken naar, uh, of er misschien tweetalige scholen. AVO of CWL beschikbaar zouden zijn op de plek waar wij zouden willen gaan wonen. En dat was zo, dus we hebben met hen over gepraat en dat zagen ze uh, toen wel zitten. Oké, okay. en, en uh, nu de, de dus een nieuwe periode van drie jaar gaat er straks aanbreken. Uh, daar zit je natuurlijk nu nog steeds natuurlijk middenin. Zijn er nog echt bepaalde dingen uh, die de komende drie jaar op het programma staan? Dat je er iets uitlegt waarvan je zegt van nou, daar gaan we ons echt nog hard voor maken, daar gaan we ons voor inzetten. Um, nou, de programma's waar wij bij betrokken zijn die blijven uh, doorgaan en daar gaan we ons in eerste instantie voor inzetten. Uh, Nepal is een land uh, waar nog heel veel te doen is, ook al is er al heel veel gedaan in de afgelopen jaren. Uh, maar het is zo'n uh, complex land uh, en er zijn zoveel verschillende mensen die in hele moeilijke arme omstandigheden leven dat er nog heel veel te doen is. En daar kunnen we denk ik makkelijk nou ja, waarschijnlijk nog wel meer dan drie jaar uh, mee bezig zijn. Um, en verder denk ik dat we ons uh, ook, ook willen inzetten voor um, ja, het samenwerken met Nepalezen op een goede manier. Want uh, een van de dingen waar wij uh, steeds mee te maken krijgen is dat we als buitenlandse adviseurs. Uh, de vraag over, over onze noodzakelijkheid hier is aan de ene kant uh, niet te sprake, want er is heel veel uh, te doen. Uh -huh. Aan de andere kant zijn we steeds meer capabele Nepalezen die het hetzelfde werk ook kunnen doen. Um, dus de vraag is dan, uh, zijn wij hier nodig? Uh, ja, dus die vraag willen we graag op een goede manier beantwoorden. Want aan de ene kant kun je zeggen ja, we zijn hier nodig. Uh, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, nou eigenlijk hoeft het niet. Dus om daar op een goede manier vorm aan te geven... Uh, vooral denk ik aan de samenwerking tussen bijvoorbeeld een land als Nepal en een land als nee Nederland. Mm -hmm. daar, zouden we denk ik ons, uh, daar willen we ons voor inzetten. maar ja. nou, Merk je dan dat, dat, dat de houding een beetje veranderd is van de Nepalezen ten opzichte van de organisatie waar je voor werkt? Je zegt ze zijn capabeler geworden. Uh, komt het door de kennis overdragen of... Ja, de houding binnen Nepal is, denk ik, uh, mensen zijn heel dankbaar dat we hier zijn. Het is uh, denk ik ook een, een omschakeling die je ziet in de, ontdelen, in de hele ontwikkelingswereld. Dat uh, een jaar of twintig geleden waren er nog uh, zeg maar langdurige uitzendingen van Nederlandse of andere westerse experts naar landen als, uh, als Nepal of landen in Afrika. En je ziet denk ik ook in de hele ontwikkelingswereld en een verschuiving naar dat er steeds meer nadruk. Er heeft heel veel nadruk gelegen op capaciteitsversterking. Uh -huh. Dat is er nog steeds. Uh, en omdat die capaciteit niet inderdaad versterkt is, voor een deel. Uh, of die is, die is versterkt, is er meer een verschuiving naar uh, zeg dat programma's worden aangestuurd of ondersteund vanuit kantoren, bijvoorbeeld in Nederland of andere landen in, in Europa of Amerika. En, uh, en dat er dan mensen vanuit Nederland zeg maar, korte termijn reizen maken om zeg maar, projecten te bezoeken of overleg te hebben. Maar dat er niet meer uh, lange termijn mensen hier echt gaan wonen uh, om uh, de, de taal en de cultuur te leren en zeg maar, de land ook van binnenuit te leren kennen. Ja. En waar heeft dat dan mee te maken? Denk je dat, dat die kortere bezoeken uh, steeds meer gepland worden? Is dat financieel? Ja, waarschijnlijk voor een deel financieel. Uh, waarschijnlijk voor een deel. Uh, ja, ...dat men er anders over is gaan denken. Uh, en voor een deel ook dat de noodzaak voor uh, lang, langdurige uitzending naar een ontwikkelingsland... Uh, ...in zekere zin minder is geworden, hoewel de problematiek in veel, veel van de landen... ...die als ontwikkelingsland beschouwd werden, uh, nog steeds heel erg groot is. Okay. En complex. Ja. Nou, en verder, naast de, de werkzaamheden uh, die jullie samen uitvoeren als onderwijsadviseur... Uh, uh, hebben jullie ook nog in, uh, in de privé-tijd uh, uh, gezongen met een, uh, een koor. Ik heb net even snel de website bekeken en ik moet zien, zeggen dat het een flink koor was. Eigenlijk een heel orkest. Ja. Want dat was een lenteconcert ja, he, waar jullie mee ja, meegedaan hebben. Ja, het, kon, het koor geeft uh, twee concerten per jaar, één uh... ...tijdens kerst en de ander in mei. Dat noemen we het lenteconcert. En het bestaat volledig uit vrijwilligers... Uh, ...zowel buitenlanders als nepelezen die in Kathmandu wonen. En dan komen er ook mensen uit de omgeving... ...die komen speciaal naar dat optreden toe... ...van de, de Kathmandu Coral? Ja, het adres... ...of het... Ork, uh, het, uh, ...het concert geven we in de, in de Britse school. Die hebben een grote hal en die uh, zit uh, twee keer vol... Uh, dus we geven het concert afgelopen zaterdag we twee keer. Een middag en een avondconcert. En die waren allebei uh, vol, niet uitverkocht, want de toegang is gratis. Dus we doen het uh, wel voor uh, een goed doel. Dus er zijn twee projecten in, uh, in Kapondo die we met de giften van de bezoekers uh, ondersteunen. Dus eigenlijk een soort benefietconcert zou je het kunnen noemen. Oké, okay. en, en wat voor liedjes uh, uh, worden er dan uh, gezongen? We hebben tijdens het afgelopen concert veel gezongen uit uh, de musical Les Miserable. Daar mm -hmm. hebben we zeg maar een medley uitgezongen en we hebben een aantal stukken uit uh, de Messiah van Hendel gezongen. En verder een aantal uh, ja, wisselende nummers, uh, een cubaans uh, nummer, uh, wat uh, oudere klassieke muziek uh, of een, een Italiaanse dans. En uh, ook, ook een popnummer van een aantal jaren geleden hebben we gezongen als koor. Oké. Okay. Ik ga zo met jou verder praten Nico. Onder andere ook over het nieuwste uh, in Nepal. Maar ik geef even naar Gert de Goeie in Indonesië. Dag Gert. Ja, goedemorgen. Gert, jij bent uh, nieuw in Focus op de Wereld. Je werkt in, uh, in Indonesië samen met je, je vrouw. Je bent zelf uh, predikant en je bent ook werkzaam ja. als uh, docent aan een theologisch uh, instituut. Klopt, ja. En kan je even kort omschrijven zeg maar, hoe jij uh, zelf uh, ja, met, met je vrouw uh, leeft in Indonesië? Zeg maar, hoe dat eruit ziet? In, woon je in een kleine plaats? Uh, wat voor huis? Wat voor omgeving? Oké, okay, oké. Okay. Wij wonen in... Uh... Nou, Indonesië heeft heel veel uh, eilanden. Wij wonen op uh, Sulawesi. Vroeger, uh, vroeger werd het uh, Celebes genoemd. Nou, dat is weer onderverdeeld in uh, Noord-, Midden- en Zuid-Sulawesi. Wij wonen in het noorden van Zuid-Sulawesi in uh, Toratjaland. Uh, maar Toratjeland is uh, een heel bepaald, of eigenlijk wel een heel bijzonder gebied. Ook komen uh, ook vrij veel toeristen, omdat hier uh, heel veel aandacht is voor de voor de begrafeniscultuur, dode cultuur. Dat trekt heel veel mensen. Uh, nou is het zo dat tussen, uh, ik ben uitgezonden door de gereformeerde zendingsbond. Die heeft al bijna 100 jaar een uh, relatie met de bevolking van Toratja. Bijna 100 jaar geleden kwam de eerste zendeling van de GCB werd uitgezonden naar Toratjaland. land. Mm -hmm. Nou in de loop van uh, die 100 jaar zijn er regelmatig uh, ja, Nederlanders uitgezonden om hier, uh, of als zendeling, of als evangelist. De laatste tientallen jaren vooral als docent. Nou, ik ben dan ook uitgezonden om hier de toratja Om met name de predikanten en de aanstaande predikanten. Uh, ja, te helpen. of te, te, voor te bereiden in, hun, uh, in de praktische uitvoering van hun werk. Nou, wij wonen in Ramtepaal. Je uh, zou kunnen zeggen dat is een beetje het, het, hart, het toeristische hart. Misschien ook wel een beetje het kerkelijke hart van uh, Toratja-land. Die staat mm -hmm. op het synodekantoor, waar, uh, waar ik mijn uh, werkplek ook heb. Uh, we, wonen aan een van de, ja, we wonen aan een vrij drukke straat in Rantepauw. Het is officieel de trans sulawesi Highway. Dus de, de doorgaande weg van uh, zuid sulawesi naar noord -Sunawesië. Nou, Dat merken we ook heel veel uh, bussen, vrachtverkeer. Bijna alle mensen hebben hier een, uh, een brommertje of een brommer. Waar in Nederland bijna alle mensen fietsen, hebben ze hier bijna allemaal een brommer. Omdat fietsen hier door het nou ja, bergachtige gebied nogal moeilijk is. Ja. hele drukke straat, maar we hebben gelukkig... En daar zijn we erg blij mee. Ook een uh, redelijke tuin bij het huis. We hebben vier kleine kinderen. Die zijn nu ook mo momenteel aan het buiten spelen in de tuin. En ook met heel veel buurkinderen, want uh, niet alle buren zijn uh, bevoorrecht of gezegd met de tuin, om maar zo te zeggen. Daar zijn we erg blij mee. Die tuin heeft ook een groot hek, dus de, de kleine kinderen kunnen ook niet zo de straat oplopen. Uh, we, een, uh, ja, we zijn erg blij ook met het huis. Uh, het is, uh, we wonen met z'n sessie hier. Het is een lekker huis, ruim, grote kamer. Dus we hebben veel regen, dus kinderen kunnen ook lekker binnenspelen als het regent. Uh, voldoende slaapgelegenheid. Dus we wonen er nu een jaar en uh, voelen ons te lang. Prima naar onze zin. Ja. En, en zeg maar verder je, je werk. Je geeft dus onder andere ook cursussen aan studenten. Um, uh, ja. hoe, hoeveel, hoeveel mensen zijn dat die, die zeg maar in opleiding zijn? Um, even kijken, we hebben nu afgelopen jaar... In 2010 hebben we vier keer we, we, we, we, we hebben twee beginnersgroepen gehad. En, uh, de studenten studeerden hier aan een van de theologische hogescholen in uh, Indonesië. De meeste, in Ramtepau staat er in Makassar, sommigen gaan in Jakarta studeren. En zijn ze klaar met hun studie, dus hebben ze hun theologische studie afgerond en willen ze predikant worden in de Torahka-kerk? Dat betekent dat ze na hun studie uh, ja, eigenlijk toegelaten worden tot het uh, traject om predikant te worden. Dat traject duurt twee jaar. Mm -hmm. Dat betekent dat ze twee jaar stage lopen in de gemeente... en in die twee jaar komen ze drie keer een periode naar ons instituut. Dat begint met aan het begin van de stage komen ze acht à tien weken naar ons instituut. Nou, dan worden ze echt voorbereid, uh, getraind om aan het werk te gaan. Vooral heel veel praktische vakken. Halverwege, dus na een jaar, komen ze drie weken naar ons instituut... om uh, te evalueren, persoonlijke gesprekken, nou, ontmoeting met elkaar... En aan het eind van die twee jaar komen ze ook drie weken terug... en hebben ze na nou, die hele periode hun stage goed uh, doorlopen... hebben ze bij het instituut uh, ook alles goed doorlopen, hun opdrachten gedaan... zijn we tevreden, uh, blij met ze, dan kunnen ze bevestigd worden als predikant. Nou, tijdens die drie keer, uh, die, die periode op het instituut... Uh, ze krijgen, we, gaan met elkaar, uh, uh, we beginnen iedere dag met uh, meditatie, bijbelezen... Er is aandacht voor vergadertechniek. We, bepreken, we bespreken preken van de studenten, kategese verslagen, verslagen. Um, er is aandacht voor conflicthantering, uh, voor onderlinge bemoediging. Um, voor leiderschapstijl is ook erg belangrijk in Indonesië. Dat we ook de kerken geleid worden door uh, nou ja, eerlijke en goede leiders. Want dat is toch... In de samenleving, maar ook in de kerk zijn er heel veel problemen. Onder andere oneerlijkheid, corruptie, machtsmisbruik. Mm -hmm. nou, daar zijn, is het instituut ook met name voor opgericht. Om ook echt in te gaan op de persoonsvorming uh, uh, van, de, van, de, van de predikanten. Van de aanstaande predikanten. Ja, ja. Daarnaast geven we. Dus dat was voor de, de aanstaande predikanten. En daarnaast geeft het instituut ook elk jaar. Uh, daar worden de predikanten wat ja, selectief voor uitgenodigd. Uh, Zo'n 100 predikanten per keer geven een uh, twee weken durende reflectie, ontmoeting, training. Uh, predikanten komen naar uh, Rampenbouw toe, daar uh, mogen we een hotel gebruiken waar ze dan uh, tien dagen bivakeren. Daar gaan we ook met elkaar aan de slag maar hoe gaat het in je Zeg waar loop je tegenaan, wat is moeilijk, wat gaat moeilijk, waar kunnen wij jullie bij helpen. En dan nodigen we ieder jaar zo'n uh, honderdtal predikanten uit. Een beetje verdeeld naar predikanten die in de stad werken, predikanten die op de kampong, platteland werken, mannen, vrouwen, beginnende predikanten, ervaren predikanten, zodat ze elkaar onderling ontmoeten. Ja, ja. Nou, en daarnaast, daar ben ik zelf niet direct bij betrokken, omdat ik uh, nou ja, hier nu pas een jaar ben, zijn de collega's bezig met een boek te schrijven over uh, de geschiedenis van de Toraita-kerk, over de... Cultuur, de toracja cultuur. En ook met name omdat het doordenken vanuit het evangelia. Ik maak die vergaderingen mee, maar ik hoef zelf niet mee te schrijven aan het boek. Omdat ze daar al een aantal jaren mee bezig nee. zijn. Oké. Okay. Helder, ik ga zo met je verder praten over het nieuws. Uh, bij jou lokaal, maar ook in het, uh, in het land zelf. Ik ga eerst even weer naar Nico Smit in Nebbal. Uh, Nico, bij jou vooral in het nieuws uh, gaat het uh, over de nieuwe regering. Dat is uh, bijna dagelijks nieuws. Ja. Yeah. Ik kan er even, even kort over, over vertellen hoe de situatie nu is. Uh, de situatie is nu dat uh, de minister-president die een paar maanden geleden is uh, gekozen uh, in staat is, uh, er is erin is geslaagd om een, uh, een kabinet te vormen. Ik heb niet helemaal de indruk dat het al helemaal verledig is, want dat gaat hier niet zo. Maar hij heeft nu in ieder geval een behoorlijke ploeg ministers en dat is afgelopen vrijdag gebeurd. En Dat is eigenlijk gebeurd na een hele lange tijd van onderhandelingen over uh, een, een, zeven, een, een akkoord van zeven punten dat gesloten was tussen hem en zijn partij. En de grootste partij van Nepal, de, de Maoïstische partij. En dat is, uh, die overeenkomst was eerst geheim, maar die lekte later toch uit. En een van die punten dat was uh, dat uh, de Maoïsten de post van het ministerie van Binnenlandse Zaken zouden krijgen. Dus daar is heel lang over gepraat, er wordt eigenlijk nog steeds heel lang over gediscussieerd, zowel binnen partijen als tussen partijen. Uiteindelijk is het er toch doorheen gekomen en is er dus nu een, een Maoïstische minister van Binnenlandse Zaken... en hebben de, de Maoïsten zeg maar, zich aangesloten bij de, bij de regering. Oké, okay, want waar, waarom, waarom hebben ze... ...van Zaken, maar... De... Ja? Waar, waarom hebben ze een geheime uh, overeenkomst uh, gemaakt? Waarom hebben ze dat in het geheim gedaan? Ja, ze gaan heel veel overeenkomsten uh, hier. Er wordt gepraat uh, zeg maar achter gesloten deuren. Er wordt een deal gesloten, zou je het kunnen noemen, tussen uh, twee partijen en uh, ja, op basis van deze. Uh, want de betrokkenheid van de Maoïsten bij een regering ligt nog steeds heel erg gevoelig en dat heeft alles te maken met uh, de burgeroorlog die hier is geweest en een aantal punten die daaruit zijn voortgekomen die nog niet steeds niet helemaal zijn opgelost, waaronder zeg maar de integratie van de uh -huh. uh, ...maoïstische rebellen in het huidige Nepalese leger er een van is. Dat is een heel gevoelig punt, dat is nog steeds niet opgelost. En uh, daardoor hebben een aantal uh, partijen als uh, zoiets van uh, de Maoïsten hoeven wat ons betreft niet, niet mee te doen. Maar ze zijn wel een... Uh, een uh, je kunt het niet, niet, niet om ze heen. Ze zijn een dusdanig grote politieke partij... ...dat je gewoon rekening met ze moet houden. En ze hebben ook heel veel veranderingen doorgemaakt als partij... Uh -huh. Uh, maar toch uh, ja, zijn die overeenkomsten of die besprekingen zijn dan uh, ja, geheim en die komen dan later ja, op een of andere manier toch naar buiten. En dan zorgen ze voor heel veel ophef, omdat andere mensen het uh, er absoluut niet mee eens zijn. En dat heeft dan heel veel. Uh, ja, opdracht. Op ja, is ja. tot gevolg. Ja. En dat geldt dan ook, want we zijn ook bezig met een nieuwe grondwet te schrijven. En daar is ook een bepaalde deadline voor. En ik begreep nog wel dat dat uh, ook spannend is. Omdat uh, de deadline die, die is ongeveer nog een week of twee. Maar er zijn ook groeperingen die dat weer tegenwerken. Om dat vervolgens uh, niet door te laten gaan. Dat de nieuwe grondwet dus niet op tijd afkomt. Uh, die grondwet is... Uh, Drie jaar geleden is er zeg maar een vredesakkoord gesloten, zijn er verkiezingen geweest en is ook de koning afgezet. Uh, is er is een nieuwe regering gekomen en uh, toen is, zijn, is men ook gaan werken aan een nieuwe grondwet. Daar had men in eerste instantie een periode van twee jaar voor en die eerste termijn die liep vorig jaar af, 28 mei. En Toen hebben ze zeg maar vijf minuten voor het einde van de deadline een uh, overeenkomst bereikt uh, om het met een jaar te verlengen. En dat is dus over twee weken inderdaad. De, de, de protesten die er op dit moment zijn in verschillende delen van de band, die zijn eigenlijk om druk uit te oefenen om, op de regering om wel te komen tot het uh, schrijven van die grondwet binnen de gestelde termijn. Dus dat, dat gebeurt in de vorm van uh, ja, blokkades, dat uh, er geen auto's kunnen rijden, dat kantoren worden gesloten. En... Uh, nou, daarmee, daarmee proberen bepaalde groeperingen binnen Nepal druk uit te oefenen dat uh, de regering of het parlement eigenlijk toch uh, er vaat achter zet om die grondwet op tijd af te krijgen. Ja, dus dat is spannend hoe dat, uh, hoe dat gaat aflopen uiteindelijk. Ja, ja inderdaad. Ja. Ik ga nog even naar uh, Gert de Goeie in Indonesië, want ook bij jou in het nieuws is er, uh, uh, ja, ze spelen ook de verkiezingen. Onder andere is er dus sinds maart een nieuw uh, districthoofd uh, uh, aangesteld. Klopt. ja. En uh, er, wordt, er, er wordt over beweerd dat er sprake is van oneerlijkheid. Is, is... Ja, wat dat betreft is wel uh, spannend voor ons voor de eerste keer dat wij dat meemaken. In november uh, waren er verkiezingen voor, inderdaad, Bupati is een districtshoofd. Er waren zeven koppels, dus uh, ze hebben de Bupati en de vice-Bupati. Uh, ze hebben een soort burgemeester van een regio. Uh, zeven koppels. Nou, er is geen absolute winnaar in november uit de bus gekomen. Maar dan uh, is er een vervolgverkiezing die was in januari tussen de, zeg maar, de kandidaten, die, de twee hoogstgenoteerde kandidaten. Uh, dat was ook weer een hele spannende verkiezing. Was, ook, uh, was hier in Randtev ook erg bang voor, uh, voor, voor, voor onrust, voor onlusten. Dat eh. Uh, zegt volgens mij ook nog wel. Uh, bepaalde manier zeer, hoe moet ik zeggen, op positieve manier... maar wel uh, levendige mensen, explosieve mensen op bepaalde mm -hmm. gebieden ook. Er uh, nou zijn in januari tussen die, uh, twee hoogstgerouteerde koppels... zijn verkiezingen geweest. Dat heeft dan één koppel gewonnen, althans was 50-50, zijn de stemmen herteld. Ja. bleek dat het ene koppel met 51% had gewonnen en het andere koppel met 49% had verloren. gaf er ook nog wel weer wat onrust onder de bevolking. Er zijn wat kleine demonstraties hier geweest. Wel erg in die maanden van november tot januari heel erg veel politie die hier gestationeerd was. Uh, gerucht gaat inderdaad dat het gewonnen koppel met die 51% heel veel mensen geld heeft gegeven en zo stemmen heeft gekocht. Andere mensen zeggen ook weer, ja dat is toch wel een beetje gebruik in Indonesië dat uh, eigenlijk alle kandidaten dat doen. Op de een of andere manier toch ook, uh, of misschien baantjes in het vooruitzicht stellen of geld toeschuiven en op die manier ook hopen stemmen te krijgen. Dat is wel heel spannend, hè? dat merk ik hier als ik sprak met uh, ja, de mensen die hier de situatie goed kennen. De buren, de Indonesiërs, uh, de collega's van kantoor, die, die waren ook wel wat bezorgd hoe alles zou uh, verlopen. Tot nu toe, het koppel is uh, vorige maand geïnstalleerd uh, als Bupati en tot nu toe is het... Uh, ja, rustig gebleven. En we hopen dat, uh, nou ja, dat ze ook op een eerlijke en daadkrachtige manier uh, aan het werk zullen gaan. Want er zijn toch een aardig wat problemen hier ook uh, in uh, Toratjaland. land Over ja. andere infrastructuur. We hadden vorige twee weken geleden heel veel regen. Nou, ook uh, ja, toch behoorlijk wat huizen ondergelopen. Vorige week zag ik... <laughs> Alle ambtenaren of heel veel ambtenaren ineens aan het werk gaan om uh, riolen schoon te maken. De de, de, de slootjes langs de huizen. Yeah. Blijkbaar is dat ook jaren niet gebeurd. en heeft er er daar heel veel vuil op gehoopt. Waardoor het water die wegkomt. Dus ik komen dat het op die manier ook uh, nou ja, met, met daadkracht uh, ge, uh, dus gemekt zal worden. Ja, dus het nieuwe districthoofd, die, die zet wel gelijk uh, uh, uh, mensen aan het werk en er wordt echt wat gedaan. Ja, hij heeft wel uh, veel dingen beloofd ook. Uh, en ik hoop dat dit uh, een van de dingen was dat ze inderdaad ook uh, praktisch uh, aan de gang gaan. Want mensen hebben er wel behoefte aan, ja. Ja. ja. En uh, heeft, het, niet, trouwens. Heeft, heeft het ook nog uh, iets met, met de organisatie waarvoor je werkt? Heb je ook nog iets van, nou, omdat deze, dit nieuwe districthoofd is aangesteld... Uh, kan het soms ook nog spannend zijn voor ons als hulporganisatie? Nee, ik, dat denk ik niet direct. Uh, de, ik werk bij de, ja, dat is via de GCB nu bij de... Toratja-kerk, nou, ik denk dat van de bevolking misschien wel 80% hier in uh, tana Toraja lid is van de Toratja-kerk. Ja. Ik denk zelfs ook de, de Bupati's, uh, de Bupati. Uh, nee, ik, de, de kerk is hier echt wel een heel uh, onderdeel van de samenleving. Uh, misschien dat het, een, ik weet niet of het positief zal uitwerken. Uh, ik denk niet zozeer dat het uh, negatief zal uitwerken, dat denk ik niet. Uh, de kerk heeft hier echt wel een uh, gewaardeerde plek in de samenleving. Ja. Okay. Tenminste in Toratjaland, in de rest van Indonesië is het een stuk gevoeliger. Maar hier in Toratjaland uh, ja, wat dat betreft voelen we ons wel uh, veilig, om het maar zo te zeggen. Ja, en, en de mensen ook die, uh, die, die, die je opleidt, die je spreekt en zo, die voelen zich ook veilig? In Toratjaland wel, maar de, de, de Toratjakerk heeft ook uh, gemeenten in uh, verschillende delen van Indonesië. Kijk, hier, hier zit het, de, de Torakja's die uh, zwerven nogal eens uit. Die gaan in Jakarta wonen of in Makassar. Nou, in Makassar is toch de situatie, hoor ik wel van de collega's, uh, toch wat moeilijker. Uh, daar is, uh, hier is zeg maar 80% lid uh, christen of lid van de Torakja-kerk of van een andere kerk. En misschien 20% uh, moslim. Makassar is de situatie beduidend anders dan, denk ik 95%, in uh, Jakarta ook, uh, 95% moslim. Uh, uh, beleid uh, islam, godsdienst en uh, misschien 5% uh, uh, christen. Maar daar is de situatie toch wel wat uh, lastiger ook voor de kerken. Ja. Hier kunnen kerken gebouwd worden. Mm -hmm. In andere plekken van Indonesië is het toch moeilijker of wordt het soms ook wel tegengewerkt? Met ja. name op uh, ja. Java. Okay. Ja. Ja. Ja. Om, en dat om... hoor ik wel van collega's die daar werken. Die, is, Ja, dat is. Toch, wel, uh, ja. toch, veel, toch veel moeilijker, uh, ja. Om van de tijd uh, moet ik helaas gaan afronden, Gert. Ik wil jou bedanken voor je bijdrage vanuit Indonesië. Ook Nico Smit in Nepal bedankt. Uh, meer informatie over uh, de werkterreinen van de hulpverleners... Nico Smit in Nepal en Gert de Goeie in Indonesië... is te vinden via eo.nl slash denachtop1. Zometeen na zes uur is er het Radio 1 Channel. Voor nu een prettige dag.